9 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. In veel plaatsen in Nederland zijn de traditionele vrijmarkten voor Koningsdag al begonnen. Onder meer in Utrecht en Almere verkopen mensen op kleedjes hun tweedehands spullen. In Eindhoven hebben verschillende pleinen op het laatste moment een vergunning gekregen voor overkappingen vanwege de verwachte regen. Omroep West heeft mensen gewaarschuwd om alleen zware spullen uit te stallen omdat er in het westen veel wind wordt verwacht. De politie in Amsterdam waarschuwt voor zakkenrollers... onder het motto, let op je kroonjuwelen. De man die in februari op het Binnenhof in Den Haag zou hebben gedreigd met een aanslag... wilde helemaal geen aanslag plegen. Zijn advocaat zei vandaag tegen de rechter dat de 38-jarige man kwetsbaar was... maar niet gevaarlijk, meldt Omroep West. In zijn rugzak werden wel twee vleesmessen gevonden... En de advocaat van de man vroeg om vrijlating, maar de rechter ging daar niet in mee. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Fiat heeft twee illegale sigarettenfabrieken opgerold. In het Brabantse Steenbergen en in Zuiligem in Gelderland. De Fiat en de douane vonden er duizenden kilo's tabak en twee miljoen sigaretten. Alles wordt vernietigd. In Steenbergen zijn twee mannen opgepakt en in Zuiligem negen... De illegale tabakshandel groeit door de hogere sigarettenprijs. En Kiki Bertens heeft op het tennistoernooi van Stuttgart de halve finales bereikt. Ze versloeg de publieksfavoriet, de Duitse Angelique Kerber, de nummer 5 van de wereld. Bertens had twee sets nodig, 6-3 en 6-4. In de halve finale treft ze weer een te sterke tegenstander, de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer 3 van de wereld.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 De FM, Oh, hebben we er zin in? Ja, ik zie hier iemand uh, met een uh, spaal van oor tot oor uh, binnenkomen. The one and only DJ Dion Hij is er gewoon vanavond bij. Ik weet niet hoe hard hij heeft gereden, maar ik denk dat er uh, de nodige flitsers uh, zijn gepasseerd. Uh... Ja, de ink is op mijn Die bij een printer. De ink is bijna op, ja. <laughs> Gelukkig krijgen we ze allemaal digitaal. Ja. Ja, vanavond gewoon zie het keihard. Gewoon eigenlijk een... Uh, ja, feestje in Kings, in King's Night uh, Special uh, maken we er gewoon vanavond van. Ja. Ja, hoe konden we dat beter doen als met een lekbeek look en Kino Silva met Oh yes. Ja, wat een fantastische plaat, hè? Dat uh, Rocking with the Best. Hij is op uh, spinning, uh, komt hij uit? Nee, Mixpers. En spinning? En spinning. Voor, zo, voor zover ik weet, ja, ja ik, ik zag het uh, bij Mixpers en spinning allebei voorbij komen. Ja. Je weet het nooit hoe dat geshared wordt allemaal uh, onderling met die labels. Maar ja, hij is nog niet uit. Even wij hem hier. Helemaal gezellig, helemaal leuk. Ik zie het is erbij. En ja, die uren openen. Oh, wat is hier lekker, hè? Die Gregor Salto. Nikki Reese en Feeling Wet. En dit man in de Alex Quest remix. Ja, die is goed, hè? Oh, oh, jij had hem ook al zeker weer. Ja, ja, uh... ja, ja, ja, ja, ja. Niks is hier geheim voor de CDJ's. Nee, nee, nee, nee. Hé, hey, maar ja, Kings Night Special. Wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, we gaan eventjes kijken wat voor nieuwtjes uh, er allemaal zijn binnengekomen. Natuurlijk, de Chars. Ja, als we er even niet zijn geweest... dan hoop ik toch wel dat, dat er eventjes een frisse, fruitige blik er uh, door doorheen is uh, gelopen. Ja, natuurlijk een tweede uur, een uur non-stop in de mix... bij de one and only DJ Dion Sydney. Hij heeft zojuist uh, al ergens uh, in Amsterdam uh, op een radiostation uh, kunnen warmdraaien. Ja, ja, ja. Even Daar, kus, uh, da daar ik... hoor je straks meer over uh, in het blokje nieuwtjes. Maar nu eerst deze nieuwe plaats van Ilius en Barrientos. Ik vind hem lekker, joh. Oh, een lekkere groover. En daar heb ik er vanavond nog veel meer van genomen. Deze plaat heet The One. Nou, we laten het vanavond niet bij eentje hoor. Oh, ik weet niet of je nog de Lion King kent, Dennis. Tuurlijk, tuurlijk. Daar hebben we ook nog een heel leuk plaatje van. Nou ja, er, stond, er staat wel heel lang op te wachten om die te draaien. Ik, ik denk al uh, een paar weken, ja. Uh, we gaan ook uh, nog een uh, discotreintje doen. Ik zeg, hou gewoon lekker hier op jouw 106.9. Maak gewoon lekker een feestje. Misschien zit je wel voor je televisie. Wie weet zit je achter het internet. Kijk eventjes bij ons in de studio. In onze, in onze oranje outfit. En die hoed, Dennis. Die oranje hoed. Hij staat jou geweldig. Ja, hè. Die, die pruist al warm zit, hè? Nou, het is hier zo. Maar nu eerst Ilius Barrientos met The one. En dat zijn wij ook. See it is the one. Dit lekker zeg. Hou je, hou je ervan van Roman uh, Reeks en uh, Disco Train? Ja hoor. Kom gewoon helemaal uit uh, Nederland. Uh, hij heeft ook uh, eerder al een plaatje gedaan uh, met Moti. En uh, daar zeg je van, oeh ja. Dat was deze plaatje. Moti. Ja, Mysterious Girl. Moti en Roman Reeks. Dat is een maandje geleden. Ook wel een leuk nummertje. Nou, daar laten we toch wel lekker op de achtergrond aan staan. Ah, waarom niet? Ja, we pakken er even een uh, nieuwtje bij. Want ja, jij kwam wat later uh, de studio binnen. Dus ik heb het gewoon allemaal al, al klaarstaan. Nou, geweldig. Ja, want uh, ik weet niet of je het al gehoord had. Want verder lekker Kleiner, The Wild Styles, Faradon en vele anderen. Die gaan naar Daydream Festival. Ja, uh, in Aqua nabij Eindhoven is op zaterdag 13 juli van 1 tot 12 uur s'nachts voor de tweede maal het decor van het Daydream Festival, onder andere Verderlijk al, and Will Verdon, Afro Bros, uh, Johnny 500, Future Noise, uh, Danzado en de Neger. Mag dat nog wel <laughs> gezegd worden? Ja hoor, dat mag wel gezegd worden. Is dat niet, is dat niet gewoon stiekem de Brabo-neger ofzo? Nee, ik, ik weet het niet. We gaan het eventjes opzoeken voor jullie. Ja. Deze hier en Crooks. Ja, en dan uh, wel Crooks met XS. Dus niet de Crooks. Dat is toch weer een hele andere. Oh. Dus, uh, deze hebben hun uh, komst naar Dance Festival bevestigd. Het thema van 2019 is, is... Under the spell of the dream butterfly. Wat een titel. Hoe voorzien je het? Maar ja... Na nou, het succesvolle Hostings in 2018 is er wederom een techno-area, gereserveerd voor Clapton Presents Masquerade. En keert ook de de Deensje terug met Guilty Pleasures. Ja, het Daydream Festival is tussen 2010 en 2017 uitgegroeid tot één evenement dat in de top 5 van Belgische festivals was terug te vinden. Oké. Okay. In 2018 volgde de verhuizing naar Nederland en kwamen 15.000 bezoekers naar Aquabest. Naast de mainstage met EDM is er een grote hardstyle area waar de liefhebbers voor hardere stijlen terecht kunnen. En is er ruimte voor techno, hip-hop, eclectic, deep house, guilty pleasures en reggae. Er worden zes areas opgebouwd, waarvoor in totaal 50 artiesten zijn vastgelegd. De keuze voor podium rondom het Water van AquaWest is niet toevallig. De allereerste editie vond plaats aan de borden van het Zilvermeer in het Belgische Mol. In 2018 zie je de namen van onder meer Nicky Romero, Showtek, Cashmere, Samveld, Live Brandon Hart en Jonah Fraser. Ja, denk is Wat een we... aparte combi zeg? Wat? De Samveld en alles en Nicky Romero, ja, ja, Showtek. Dat, dat, dat, dat bedoel deze, je. En dan ineens Jona Fraser erdoorheen. Ja, ja. ja de, de, dat kan allemaal gewoon. Uh... Voor iedereen wat? Ja, dat, dat wou ik net zeggen. Ja, maar dan zeg je ook van, ja, de volledige lijn op dan van Daydream Festival. Die wordt midden mei bekendgemaakt. Dus ik heb hem nog niet voor je. Midden mei. Uh, er zijn ook nog kaarten te kopen. Dus ga even naar de site uh, www.daydreamfestival. En dan zet er vast in je agenda als je erbij wil zijn. Zaterdag 13 juli. Dus je kunt je hele zondag nog even lekker uitkateren als je dat uh, zou willen. Nou, lekker. Ja, lekker hè. Hé, hey, weet je wat ook lekker is? Nou. Showtech, die heeft ook een nieuwe plaat. Samen ja. met uh, Sultan. Ja, ik... Uh, ik... Heb, heb je hem al gehoord? Ja, ik vind hem heel slecht. Ik vind je hem heel slecht? Wat? wat, wat? Ho, oh, stop. Ik vind hem heel slecht. Ik vind je hem, hem heel slecht? Ja. Ik, ik hoor hem en ik denk... hè, benieuwend, leuk. Nee, ik was... ik, ben, ik ben gewend van Showtech dat het een en al rammer, Ja, knallen is. Ja, daarom juist. En, en ik hoor dit gewoon. Een oude plaat van Heavy D en the Boys... Nou, dit We Found Love, die hebben ze in een nieuw jasje gestoken en ik hoor hem en ik denk, goh, wat een leuke plaat, en dat jij zegt in één keer van nee, dat vind ik niks. Nou, dan is, is het gewoon tijd uh, om de luisteraar uh, een beetje te laten oordelen, denk ik zo. Ja. Sultan en Shepard en Showtech met We Found Love. Hij is uitgekomen op het label Armada. Je kent wel van niemand minder dan Armee van Buren, dus ja. Ja, ja, die zal het wel weten. Ja. Denken we zo. Absoluut. Ik vind hem hot, Dennis Dodd, laat het gerust weten! <güls> Wij zijn de boys van Zier. Dit is jouw enige echte je zandt ho! Dennis, Maar uh, de meldingen hier stromen binnen. Wij zie je. Uh, zie je het? Ik zie hier uh, een berichtje binnenkomen van Samantha en die zegt: oh yeah, old school, helemaal leuk. Ik zie hier uh, van Jody uh, een berichtje komen. Ja, helemaal geweldig. Ik zit hier uh, alleen mijn oranje pak aan de Oranje bitter. Ja, en ook nog wel wat andere verzaperingen. Ja, helemaal gezellig. Ik zie hier uh, van uh, Peter een berichtje binnenkomen. Ik zit hier zo al op mijn uh, kleedje. Ja. Beetje vroeg, denk ik, maar. Ja, wel, wel gezellig zo'n uh, zo Night. Ja, ja, absoluut. <laughs> dus, dus, dus. <laughs> nou ja, gelukkig heb ik ook nog andere platen voor je meegenomen. Een platen, uh, even eventjes kijken, ja. Dat bloed. zeg jou dat wat? Jazeker. Weet je wie erachter zit? Ja. Ja, oh. <laughs> Skrillex en. Skrillex. Uh, wat heb je nou, die andere? Abstract. Nee? Skrillex, dat was één. Heel goed. Maar die hebben ook een nieuwe plaats. De Turn off the lights. En ik hoor hem ja, en gaaf. ik ga zeggen ja, ja. ja. Die is gaaf, hè? Die is heel gaaf. Ja, ik, ik, vind, ik denk die moet er gewoon in. Ik vind hem ook heel vet. En, even, je, even de spul op je kleedje rondhustelen hoor. <laughs> Turn off the lights. Nou, verloop nog niet hoor. Straks is de one and only DJ Dion City hier live in de mix. Natuurlijk de charge, te oh, oh, oh. komen eraan. My new ears dark blocks. Turn on the light turn on the light, light, light, light, light, light. turn on the light, Turn light the light, turn on the light. Back, uh. Just, just, just like that. Luca Demonair als uh, Adrie Blok, hè? Ja. En die jongen die, die poept de ene trek uit naar de andere. En ja, ik moet zeggen, ik vind ze leuk, hoor. Dat, uh, ah, zoals ja. ook deze. Met Carriage Bumping In de Luca Club Mix. God Make Me Funky uh, is dat label waarop je uitkomt. One, two, ik zeg, ja, leuk, Dennis. Je, kijk, wij, wij weten ook al iets wat er in de wandelgangen uh, wordt gezegd. Maar daar kunnen we nog helemaal niks over zeggen, hè, Dennis? Nee, nee, nee. Nee, Nee, dat, dat houden we nog eventjes voor ons. Ja. Hebben we nog nieuws? Nou, hebben we nog nieuws? Nou, jij, jij zat toen straks bij een ander radiostation. Ja. Ben jij gewoon vreemd gegaan? Nee, nee, uitstapje. Ui, de uitstapje? Oh, de, die, die gaan we volgende keer ook gebruiken. Ja, ja. <laughs> wat? Wat je met de uitstapje... Nee, ik was gewoon een uitstapje aan het maken. Hé, <laughs> ja. hey, vertel er eens even wat meer over. Want ja, het, het wordt een uitbreiding van, zie hè? Ja, de, de See It Sessions podcast wordt nu elke tweede vrijdag van de maand uitgezonden in Amsterdam. En dus ook op het wereldwijde web natuurlijk, wat, ja, ja, het, wat ja, we al ja. deden. Ga je er nou elke keer een nieuwe mix voor maken of wordt het gewoon een See It mix die je al gebruikt hebt? Ja, het wordt gewoon een bestaande See It mix. Oké, okay, dus gewoon maar, een mix van een uur it, of twee ik, uur lang? Eerst See It, dan hun. Een... Kijk, da daar houden we van. Dus, ja... Ja, de, je moet en gewoon hier naar ZFM lekker het blijven best. luisteren. Ja, ja, ja, en dan krijg je hem gewoon keihard voor je kiezen. En mocht je nou zeggen van... Oh, ik vond hem lekker. Ja, dan kun je hem natuurlijk ook altijd gewoon uh, via jouw uh, mixcloud uh, terugluisteren. Zeker. En als je dan toch nog zo fan bent... en je wil hem on-air worden... Nou, dan kun je nog even naar dat andere radiostation. Ja. Dus, maar het begint allemaal hier ook. Word all starts. See it. Yeah. Hey, ik heb nog meer uh, nieuwtjes meegenomen. Want ja... David Quetta die is komende zomer de hoofdact op de jubileum-editie van Dance Valley. Ja. Wist je dat al? Ja, gehoord. En toen was het stil. <laughs> nee. De Franse DJ die al jaren tot de top van de danswereld behoort... ...stond zeven jaar geleden voor het laatst op een Nederlands festival. Naast Quetta kondigt de organisatie van Dance Valley uh, ook de komst van... ...onder andere Verde Grand U met Grand en Verde Kosten. Busy, Chucky en Crisscross Amsterdam aan... Op de 25e editie van het evenement is diversiteit troef. Er zijn in totaal acht verschillende podia... waardoor iedere liefhebber zijn of haar hart kan ophalen. We vonden het heel belangrijk om voor onze 25e verjaardag recht te doen... aan de historie van het festival... door zoveel mogelijk verschillende muzikale stijlen een plekje te geven. Al dus een woordvoerder. Naast vaste waarden als house en hardcore... hebben we daarom dit jaar ook een techno- en podium. Deze ja, wedding verwacht dit jaar ongeveer 25.000 tot 30.000 bezoekers te mogen ontvangen. Het festival heeft plaats op 10 augustus in recreatiegebied Paarwouden. Nou ja, tot zover deze nieuwtjes. Ik hebt ook nog een plaatje meegenomen, Dennis. Zeker. En uh, de nieuwe van Leandro da Silva zag ik. Ja. Samen met uh, Sibol. Lick it up! Hij is nog niet uit. En dat komt goed uit. Binnenkort uh, dus op Spinning Records. Maar nu alvast, ja, op See It Sessions. See It in the house. King's Night. Ben je van plan om morgen met een kleedje te gaan staan? Of gewoon een feestje te gaan bouwen? Of hamburgers verkopen? Zorg dan dat je je poncho bij je hebt. Je Zuidwestertje. En een lekker drankje, want jij, je moet jezelf wel een beetje warm houden. Of misschien een leuke dame of leuke heer in je gezelschap. Het kan allemaal. En maak het niet te nat. Maak er een feestje van, zeg ik. <laughs> Dit is Ziet. Zometeen de charts. Maar nu eerst, Leandro da Silva. zeg Leandro da Silva en Sievel. Oh, Sievel, ja ik zeg Sievel, maar Sievel met op. in de extended mix. Binnenkort uit op Spinning Records, ja. En dan is het toch echt weer tijd voor de one and only C E Charts. What's hot, what's not. Nou laten we eens eventjes gaan kijken. We pakken maar bij hoor. Op nummer 10 vinden we daar zo Billy Drums van Luca Debonair op Next Gen Records. Blijf lekker hoor. Luca De En And op nummer 9 vinden we daar Richard Cray and Listen of Tactical Records met Everyday People. Oh a feel good. hè. I don't like Africans, en op de, de plek nummer 8. 8, daar vinden we een plaat, ja, die stond al heel hoog op mijn verlanglijstje. Op Pornostar Records, DCP en Fellas. Voor jou Dennis, wat een plaat is dat. Ja, ja, ja. Zullen we de mensen gewoon uh, een beetje laten wachten? Ik weet het niet. Zullen we gewoon zeggen, nou, we gaan zo meteen die plaat draaien? Ja, zeker. Ja. The King. Heet hij. En dan is het geen Elvis? Nee. Nee, zeker niet. Nee ik, nee, ik zeg niks. We gaan hem uh, meteen draaien. Maar op plek 7 daar vinden we Damon Hess met Warhouse. En one more time. Je kent hem wel, hè? Deadpunk. Ja, ja. Dat ze dat simpeltje eigenlijk hebben vrijgegeven. Oh joh, ik heb hem in zoveel mixen en bootlegs voor. One more time. Het is al genoeg uh, gedaan, wou je zeggen. Yeah. <laughs> Meer dan one more time, uh, genoeg. Uh. Op nummer 6 vinden we Me and My Toothbrush met. Be alright. Niet weg te rammen uit die charts. Ja, op enormous enormous tunes. tunes enorme tunes. Ja. tunes. Daar ben ik echt een uh, zware fan van. Op nummer 5 vinden we Dario Nunes op Pornostar Records met. Think! Aretha Franklin. R I S -T e I. Ik zie in een keer een chocola-blikje voorbij komen. Hey hard nog. Chocolaar. Ja, dit vind ik lekker, hè? Zo die groove. Niet jouw favoriete, uh, Dan? Nee, ik ben niet zo'n fan van uh, Aretha Franklin. Oké, okay, ja, kan gebeuren. Misschien wel van Antoine Clamaran en The Cube Guys met You Got The Love. Ja, dat vind ik goed. Daar zit een hoop nieuwe muziek aan te komen. Binnenkort komt er weer wat uh, promomateriaal vanuit Italië. He, heb je, heb je de, de House of God gehoord? De Cube Guys uh, remix? DHS, uh, The House of God. Ja? Nou, heb, die, heb je die gehoord? Die is toch al een hele tijd geleden uitgekomen? Oh, nou, ik heb hem sinds kort pas gelopen. Daar zal ik wel weer Vor achterlopen. Vorig jaar hadden we hem. Echt waar? Oh, ja, volgens mij de Cube Kai's remix van The House of God. Oh. Of ben, ben ik nou, uh, Abuis? Ja, ja. Het is natuurlijk al een keertje eerder uitgebracht, maar misschien uh, niet goed opgepakt. Ja, misschien een nieuwe poging. Wie weet. Op nummer drie, Richard Cray en Lizard met... Yeah. Bodyrock... Of nee, uh... Uscha. Usher. ja. Nee, geen bodyrock. Nee. Ja die vind ik helemaal niks, hè, deze. Als je... Als je hem vaak hoort, je, in het begin dacht ik van, nou wel grappig. Maar ik vind het jammer van uh, die stem, uh, dat niet origineel is gebruikt. Ja, het, het, zal wel met, het zal wel met kleren te maken hebben. Dat denk ik ook. Op nummer 2 vinden we alweer de Cube Guys met Be Mine en Robbie Dogs. Die jongens gaan goed door. En Aqua Zingas bij Antoine Clamaran. Op nummer 1 van Dancing. Hey, Abba, Abba. Are you Madonna? <laughs> Madonna? Ik vind het een leuke chart. Gewoon uh, lekker een uh, tempo, heb, heb, lekker groovy. Happy the peppy. Dat wou ik net zeggen en dat zijn we vandaag. En als je dan, ja, één plaat nog ontbreekt, hè. No, the bedankt. King van DCP and Fellas. En ja. ik heb er gewoon klaar klaarstaan. Ja, nee! Ik, ik zit er al twee weken op te wachten om het te draaien. En daar is hij nu hoor. DCPF Ellis. The King. Ik denk dat er zometeen naar deze plaat nog één plaatje... ...de eten geslingerd wordt. Daarna nieuws weer verkeer. En daarna is hij er hoor. The one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang live in de mix. King's Day Special. Dit is See It. Met the King. Si va.